Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Strengere regels in veel Europese landen, want overal nemen de coronabesmettingen toe. In Oostenrijk mag je vanaf vrijdag nog maar met zes mensen binnen zijn. En dat geldt overal. In het restaurant, genauso wie bij een yogakurs. In de tandschule, genauso wie bij de verjaardagsfeier In België zijn vanaf vandaag de cafés en restaurants voor een maand dicht. Je hoort de premier. Dat is niet de fout van de restaurants of van de cafés. De situatie waarin we nu zitten, is er één waar het virus overal zit. In Italië kunnen burgemeesters zaken sluiten na 9 uur s avonds En in Slowakije willen ze iedereen boven de 10 jaar gaan testen op corona. Worden 8.000 militairen en 10.000 ambtenaren voor ingezet. En Wales ten slotte pakt het rigoureus aan. Daar komt een serieuze lockdown, vertelt correspondent Tim de Wit. Dat betekent dat alle horeca, alle winkels, behalve supermarkten, dichtgaan. Uh, je mag alleen nog naar buiten voor een klein beetje ontspanning. Die lockdown in Wales duurt twee weken. Wie s'avonds na achten buiten een jointje opsteekt, kan daar mogelijk toch een boete voor krijgen. Dat was al de bedoeling met het nieuwe pakket coronamaatregelen, maar minister Grapperhaus was bang dat hij het juridisch niet rond zou krijgen. Gaat dus toch lukken, zegt hij tegen de Tweede Kamer. Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 8.015 nieuwe coronabesmettingen in ons land geteld. Zijn er 162 minder dan gisteren. De meeste besmettingen zitten nog steeds in de grote steden. Rotterdam staat bovenaan, daarna komen Amsterdam en Utrecht. De Franse regering gaat tientallen islamitische organisaties daar onderzoeken en mogelijk verbieden. Er is één voorbeeld genoemd, zegt correspondent Frank Renaud. Een islamitische stichting die discriminatie probeert aan te pakken. Maar ze worden er ook weer van beschuldigd contacten te onderhouden met salafisten of met de moslimbroederschap, bijvoorbeeld daardoor geïnspireerd te zijn. Dus het is dus onduidelijk welke rol die organisatie precies speelt. Afgelopen vrijdag werd in een voorstad bij Parijs een docent van een middelbare school onthoofd. Hij zou in de les aandacht hebben besteed aan Mohammed Cartoons. Het weer nog, het is bewolkt. Vannacht koelt het af naar een graad of zes. Morgen in het noordoosten eerst nog wat zon, maar op veel plekken is het ook weer gewoon grijs en regenachtig. Het wordt een graad of weertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 We hebben al heel lang uh, geen muziek meer gedraaid uh, bij Zandvoort op Zaterdag. Of bij de Zandvoort op Zondag uh, editie. Maar er is verandering in gekomen, want uh, ik heb de SOS-lijst weer tevoorschijn gehaald. En ook zij staat in de SOS-lijst uh, van ons. De Zandvoort op Zaterdag en Zondaglijst. Carol Emerald en Back It Up. En voor Carol Emerald, de Nederlandse zangeres, begon het allemaal met dit gezellige plaatje. Het is even na vier uur. Welkom terug. Het geluid van Zandvoort U3 alweer. En wat gaan we nu drie allemaal doen over jou? Een beetje rust gaan of, uh, valt... Nou, we beginnen even, even met een rectificatie. Want ik gaf in het vorige uur de eindstand... dacht ik, ik uh, door van uh, Everton tegen Liverpool. 1-2. 1-2, maar dat was dus een tussenstand. Want uh, uiteindelijk uh, is de wedstrijd in 2-2 geëindigd. En zelfs in blessuretijd scoorde Liverpool nog de 3-2. Maar ja, als je een... Uh, uh, uh, ook, waar ook een schoenveter uh, buitenspel staat, uh, zien ze dat. Want uh, die werd later afgekeurd. Die werd afgekeurd wegens buitenspel. Ja, ik zag het niet. Maar goed, de VAR zag het wel. Eindstand 2-2. Momenteel uh, de wedstrijd Chelsea thuis tegen Southampton. De wedstrijd is uh, ruim zeven minuten oud. En de tussenstand is nog steeds 0-0. Mooi hè, dat we van die uh, opmerkelijke luisteraars nee. hebben die dat hè, even uh, ja, melden gewoon ja, Keurig, ja. wel, uh, dat hoort er ook bij. Uh, dat houden we hou het komende uur ook in de gaten. Uh, de DTM-race 1 op, uh, voor dit weekend op zolder is verreden. Als we daar tijd voor hebben, zullen we daar ook nog even een verslag van doen. Uh, natuurlijk over een tweetal platen uh, pit report. Er, ondanks het feit dat er vandaag niet geraced wordt in de Formule 1... is er natuurlijk nog steeds wel nieuws in de wereld van de Formule 1. Dus daarover een tweetal platen meer. Half vijf hebben we dier van de week. We hebben nu dieren van de week... Want ze zijn alle drie net binnengekomen. En het is allemaal familie van elkaar. En die zoeken dus nu ook naar hun thuis. En dan hebben we het over Loes, Tijgertje en Mickey. Die zijn naastig op zoek naar hun eigen thuis. Dus het dieren, dieren van de week rond de klok van half vijf. En daarna hebben we natuurlijk het item Zos Live. Zandvoort op zaterdag, Zandvoort op zondag live. Uh, om de beurt te mogen we een uh, live-registratie uh, uh, uitzoeken die wij u niet willen onthouden. Ik ben benieuwd welke dat wordt, want vandaag is Rob aan de beurt. Ik ben ook heel benieuwd. Uh, het gedicht van de dag blijft ook nog even. Uh, uh, ik heb wel al wel een verzoek gekregen om een gedicht te herhalen. Maar daar ga ik nog even met jou over in conclave. Uh, of we dat gaan doen of dat we een ander uh, gaan doen. Dus de, uh, het gedicht van de dag.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 dat uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En dat luisteren kan ook via de ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is, uh, onder meer verkrijgbaar in de Play Store en de App Store en de Windows Store. Zoek even van onder ZFM Zandvoort. Je blijft op de hoogte van de laatste nieuwsjes en hoort het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag, ook op tv trouwens, hè. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. In solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there. West. ...en Paul de Leeuw live met uh, die succesvolle single Mr. Blue. CFM, Race Radio, Pit Report. Ik ben inmiddels uh, kwart over vier geweest... ...en de trouwe luisteraars van uh, dit radioprogramma, het op zaterdag of zovoort op zondag weten het dan... ...dan is het tijd voor de Pit Report. En A.J. Vos tegenover mij zit er helemaal klaar voor. Er zitten nog flink wat haken en ogen aan... ...maar Red Bull Racing hoopt in de toekomst... zijn eigen krachtbron te ontwikkelen. Dat heeft topadviseur Helmut Marco gezegd op de Duitse televisiezender Sport1. En vanuitgaande dat de gesprekken goed verlopen... hebben we liever dat we de basis van Honda overnemen... dan verder aan de motoren te bouwen in onze fabriek in Milton Keynes, Aldus Marco. Honda stopt zoals, ge, zoals u wellicht weet na 2021 als motorleverancier van Red Bull Racing... en zusterteam Alfa Tauri. Het team van Max Verstappen moet dus op zoek naar een nieuwe krachtbron. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de drie overgebleven leveranciers in de Formule 1. Mercedes-Benz, teambaas Wolf, gooide de deur voor Red Bull al dicht. Al Marco, al die fabrikanten hebben hun eigen team en bouwen het chassis en de motor uit één stuk. Wij krijgen iets waar we een chassis omheen moeten bouwen. Dat vereist een moeilijke technische oplossing en daarom geniet het onze voorkeur dat we zelf gaan voortbouwen op de motor van Honda. Er is wel een belangrijke voorwaarde al dus de Oostenrijker. We moeten dan wel de medewerker krijgen van de internationale autosportfederatie, de FIA. Want die moet namelijk de motorreglementen aanpassen... zodat vanaf de eerste race in 2022 een verbod op doorontwikkelen van de motor van kracht is. Nieuwe motoren in de Formule 1 worden nu pas vanaf 2026 verwacht. Red Bull teambaas Christian Horner sprak op de nieuwe boerdering... de hoop uit dat die introductie naar voren wordt gehaald. Het topteam wil namelijk voor het eind van dit jaar de knoop doorhakken eh, wat de toekomst van de krachtbron betreft. Toto Wolff is naar eigen zeggen momenteel niet bezig met een eventuele samenwerking met Max Verstappen in de toekomst. Volgens de teambaas van Mercedes staan andere coureurs klaar als Lewis Hamilton en of Valtteri Bottas bij de dominante renstal vertrekken. Als er een generatiewissel is staan George Russell en Esteban Ocon in de startblokken al dus Wolf. Russell, momenteel Williams, en Ocon, momenteel Renault... staan allebei onder contract bij Mercedes. Dus is het logisch dat Wolf hen op deze manier... toekomstperspectief probeert te bieden. Bottas heeft nog een verbindenis tot en met 2021 bij Mercedes. En de contracten van Hamilton en Wolf zelf lopen na dit seizoen af. Met name de toekomst voor Wolf, die ook aandelen heeft in de Formule 1 team Als teambaas is nog groot een vraagteken. Intern zijn de discussies met de overkoepelende Daimler... nog volop gaande... Het is een publiek geheim dat de machtigste Oostenrijkse fan is van uh, Verstappen. Hij onderhoudt ook een goede band met dienstvader Jos. Max heeft zijn loyaliteit richting Red Bull Racing duidelijk uitgesproken... al dus Wolf over de Nederlander... die een contract heeft tot en met 3000, 2023... waarbij een niet-competitieve auto eventueel al volgend jaar zou kunnen vertrekken. Als je voor een team uitkomt, moet je loyaal zijn. Zo hoort, uh, zo hoort het... En ik had niet anders verwacht. Dat verwacht ik ook van mijn coureurs, aldus Total Wolf. De race was uh, aanvankelijk gepland voor april in de straten van Hanoi als derde wedstrijd voor het seizoen. Vanwege de virusperikeren werd de race uitgesteld en is nu besloten er helemaal een streep door te zetten. Dit was een uiterst moeilijke, maar noodzakelijke beslissing gezien de aanhoudende onzekerheid... die wordt veroorzaakt door de wereldwijde pandemie van het virus al dus de organisatoren van de race in Vietnam, waarvoor het eerst in de geschiedenis een Formule 1 wedstrijd zou zijn. Vietnam is relatief licht getroffen door het coronavirus met 1110 besmettingen en 35 uh, uh, doden, blijkt uit de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. Vanwege de viruspericulum werd het aantal racers flink teruggebracht. Van de tot dusver 17 ingeplande racers zijn er eh, 11 al geweest. Over de Grand Prix van Vietnam, die mogelijk in november zou worden verreden... was tot afgelopen vrijdag nog geen duidelijkheid. Maar nu dus wel. Tot zover. To see or not to see: there is no question. ZFM. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum bum bum bum bum bum Oh my god oh my god these feelings just begun I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you I should have right But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop feeling it I feel about us. Mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough But my heart goes Bam my Bam Bam Bam Bam Bam Oh my God Bam Bam Bam Bam I Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam I Bam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 Where go. En uit de top 40 van dit moment hoor je Head and Hearts. dadelijk de dieren van de week. Het zijn er deze week drie. En dan om kwart voor vijf hebben we het gedicht van de dag. En er tussendoor ook nog ZOS Live. Dus blijf lekker luisteren. Do what I should do to long for you. A deal. Als je dan uh, de hoes uh, van deze plaat van uh, Spirty Politici ziet, dan staan er twee van die oude bandrecorders op. Ken je ze nog, uh, Albert John? Ja, nou en nog... al. staat er ook eentje in de tribune hier uh, bij CFM uh, in de uh, tribune, in de vitrine hier in, uh, in de studio uh, bij CFM. Uh, ja, ik, ik ben nog steeds naast op zoek naar zo'n uh, kofferbakmodel uh, uh, bandrecorder. Zo'n kofferbakmarktverkoop. Uh, verkoop. Nee, zo, uh, Sony, oh. Sony, zo'n kofferbak ja, ja, kofferbakmodel. Ja. Waar je dus vier, twee, twee sporen per kant hebt. Hè? En dan kan je dat stereo of mono afdraaien. Want ik heb banden zat. Alleen geen, geen kofferbakbandrecorder meer. Nou ja, je mag wel een keer die uit de vitrine lenen hoor. Dat is geen, oh. geen probleem. Zodat de dieren van de week. Ze kunnen wel een bindje gaan vormen met z'n drieën denk ik. Of niet? Zou best kunnen. Ja, zou best kunnen. Nou, zo komen ze aan. Hè? De dieren van de week. May, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you.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 Een klein beetje omhoog hoor, dat ik wel hebben. De, de lekkere Gauwouw en uh, een van de grootste is van Lou Ross. And I see you when I get there. Dit is ZFM. En het is half vijf geweest, we gaan ze doen, de dieren van de week. Je hebt er, uh, deze week heb je er drie in de aanbieding, uh, op zo. Jazeker, en ze zijn allemaal familie van elkaar. Kijk, allereerst hebben we Loes. En Loes uh, uh, is uh, samen met... Loes uh, de Poes. Loes de poes. Met mijn broers Tijgertje en Mickey naar het dierenthuis gekomen. We zijn geboren op een terrein waar mensen van de kermis stonden. Helaas hadden we niet echt geleerd dat mensen leuk zijn. En hoewel Tijgertje en Mickey al veel minder bang zijn en een AI best kunnen waarderen, vind ik het nog echt eng. Waar mijn broers zijn, daar ben ik dan ook te vinden. Dus ik hoop dat ik samen met hun, dan wel met een van hun, mag worden geplaatst. Want dan voel ik me veilig en veel meer op mijn gemak. Ik ben dol op lekker eten, want het socialiseren, wat het socialiseren wel iets makkelijker maakt, hoorde ik iemand laatst zeggen. Ik weet ook wel dat mensen en eten nu met elkaar te maken hebben, maar een aai over mijn kopje krijgen, dat zit er echt nog niet in bij mij. Ik zoek mensen met veel geduld die met me een fijne tuin hebben, zodat ik straks lekker naar buiten kan. Een rustig huis zonder kinderen zou ik het fijnst vinden. En dan hebben we Tijgertje. Ik ben Tijgertje, een lief en nieuwsgierig katertje. Ik ben samen binnengekomen met mijn broer en zus. Hoewel we allemaal de eerste weken van ons leven geen mensen hebben gezien... ben ik echt wel de dapperste van het stel. Ze kunnen me aaien en dan spin ik ook. Ik moet je natuurlijk wel eerst leren kennen... En want bij vreemden kijk ik nog wel even de kat uit de boom. Ik vind mijn zusje Minous ook heel lief... en ik zoek eigenlijk een huis waar mijn zusje ook mag wonen. Ze hangt best aan me en zij vindt mensen dus ook echt leuk. en uh, Dat maakt het altijd wel heel erg spannend we zoeken een rustig huis zonder kinderen, waar we straks lekker naar buiten kunnen gaan. En tot slot, Mickey. Ik ben Mickey, samen met mijn broer en zus naar het dierenthuis gekomen. Hoewel ik de eerste tijd van mijn leven geen mensen heb gezien, kan ik inmiddels wel geaaid worden. En hier geniet ik ook uh, van door luid te gaan spinnen. Ze vinden me hier ondeugend en stoer. Wel moet, je natuurlijk, uh, wel moet ik je natuurlijk leren kennen, want ik laat mijn charmes niet aan iedereen zomaar zien.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 verdienen een thuis. En zo is het maar net. En zo hebben we in één keer drie dieren van de week hier bij CFM. Dus ga voor Loes de Poes. Tijgertje die de kat uit de boom kijkt. En uh, Mickey naar het uh, Kennen met Dieren Thuis. Aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Zometeen na het volgende plaatje krijg je Zos Live. En dat betekent een uh, live optreden van een artiest. Dit keer de keuze aan uh, mij wie het wordt ga ik zo dadelijk vertellen. Na deze van Meet Love. En dit is hem nog niet eens, uh, over. jan Jij denkt al, van, uh, dit ja. is uh, de, de live keuze. Nee, dit is gewoon de originele uh, hit-uitvoering uh, zeg maar, van, uh, van de single van uh, Maar Love. Maar we gaan, uh, bij uh, SOS gaan we een hele andere doen. Ik heb uh, van de week uh, lopen, lopen zoeken. En ik kwam eigenlijk, uh, nou ja, wat we al zeiden, bij Phil Collins uh, ook uit. Maar ik denk van, ja, die man is eigenlijk wel heel erg uh, oud geworden... En, uh, Jij zei wel dat het een hele mooie uitvoering is nog uit uh, Montreux, het uh, Montreux. Prachtig concept. Nou, misschien uit kunnen we die nog een keer in de serie uh, draaien. Dus. Nee. Maar we gaan eerst even over naar een andere. Ik kan zeggen over deze, deze meneer, want het is een meneer dat hij een zonnebril draagt. God heeft Militiano. Nee, nee, nee, nee. Stevie Wonder. We hebben het over Stevie ja, Wonder ja. inderdaad. In, in 2008 trad hij op in, in Londen en ze zeggen wel dat dat zijn beste concert is geweest. En wat nou het mooie is, van ja, hij is natuurlijk blind... En, uh, maar hij speelt uh, tijdens dat concert heel erg veel met het uh, publiek. En dat maakt het ook weer zo leuk. Het is wel heel lang hoor dat hij met het publiek aan het spelen is. Maar ik wil het je toch laten horen. En uiteindelijk gaat het om de single part-time lover. Dus uh, eerst gaat hij het uh, publiek even bespelen. Daar in uh, Londen. En dan kan je echt lachen hoe hij dat doet uh, gewoon. Een beetje Engels uh, nadoen en zo. Een beetje als een Engelsman praat op een gegeven moment. En dan uh, komt uiteindelijk uh, de single de part-time lover... We gaan er naar luisteren. Deze heb ik uitgekozen: Steve Wonder, Parkheim lachen. Yeah. Yeah. Minjonga. What is that instrument calling you back? What is that instrument that you play? The, the cajon. Cajon. I want you to play B on the cajon. Play it, man. Clap your head. Fellas Hey fellas Hey fellas, say this Say A man gotta do What a man gotta do Concert daar in Londen in 2008, Albert-Jan. Dat was mijn bijdrage voor vandaag in SOS Live. Vooral dat bespelen van het publiek aan het begin. Ja, ja heb je het een beetje volgehouden? Het was bijna vier minuten hè, dat hij ja, dat, nee, hij dat, dat aan het doen was. Nee, dat klopt. Maar het was echt, echt briljant. Nee. Ze nee. zeggen gewoon, een van, ja, een van de beste concerten van hem. Klopt. Dit nummer komt ook op de lijst van SOS Live. En dan, uh, dan gaan we daar eens een keer een speciale programma uh, van maken. Hou je hem een beetje goed bij? Nee, ik niet. Oh, <laughs> nou ja, dan hebben we dus een misverstand. Dan hoop ik dat ik er nog uitkom uh, oh, samen. samen met jou. Ja, dus, uh, we komen er wel uit. We hebben heel veel plaat al gedraaid, namelijk in uh, SOS Live. Maar dit was uh, ditmaal uh, Steve Wander en de Part-Time Lover in 2008. Maar we moeten heel snel door naar het gedicht van de dag. Op vele verzoek. Op vele verzoek gaan we hem herhalen. Hier is Door de Wind. Met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen. Met mijn hart op slot. Ik hoor je praten. Maar je bent er niet. Jij, jij bent er niet. Ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En ik blijf, blijf van je dromen. Want ik kan je niet missen. Ik...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 En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen. Maar ik kan, ik kan alleen dichten. Door de wind. Door de regen. Dwars door alles heen. Door de storm. Al zit alles me tegen. Door jou. Enkel door jou. Ben ik nooit alleen. Door een zee van afstand.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 Van uh, Stef uh, Bos en ditmaal in de uitvoering van uh, Miss Montreal. Je door de wind. En jij had het iets over een uh, nummer 1 uh, Fritz. Wat goedemiddag Fritz. Hij, hij is er weer. En we zijn er weer. We zijn er weer. Goedemiddag je ja, de bent. Dat is alweer een hele titel in, hè? Ja, hè? Ja. Dat, is, uh, dat je zegt van nou. Ja. Niet zo. Uh, van uh, vorige week <laughs> hebben we elkaar nog gezien. Uh. Nee, dat is nee, nog. Nee, hij, nee, is nee nou, dat, dat is nog. tijd die heugen. Dat komt omdat de Jan-programma om zes uur begint. Ja, ja, tegenwoordig vanwege de coronamaatregelen in de studio even een uurtje later. Ja, maar je, inderdaad. Maar je zou toch de, de, ook met rekening houden met de regels weer terug naar, uh, naar vijf uur kunnen. Ja, ja dat... Uh... Dan ah, daar gaan we aan werken. Ja. Dan even kijken, want uh, ja, het is, het is voor mij iets, uh, iets prettiger qua tijd. Ja, klopt. En dan heb je de continuïteit er ook in. Want nu moet je nog een uur... Uh, ja, uh, even de krant lezen. De krant lezen. De krant lezen, ja. Bevoor. Of je, leg, je legpuzzel Ja, ja. ja, ja. Hey, we vinden het leuk dat je er uh, weer bent, uh, Fred. Ja. is er dadelijk om zes uur dus een uh, gloedje nieuwe Entertainment for You. Ja. Met ook door de wind, door de regen, die je als uh, nummer één Ja, last die, die staan Entertainment uh, for You... Uh, stop 5. Ja, op nummer 1 inderdaad. Op nummer 1, ja. dus dat hadden we goed ingeschat uh, Albert-Jan. Ja, ik hou het keurig ja, bij. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat dacht ik al van jou. Ik had wel wat moeite met die andere nummers trouwens. Want... Uh, ja, ja, in combinatie, ja. ja. ja maar goed, de, maar goed uh... de keuze is op door de wind gevallen. Ja, de ja. keuze is gevallen op ja. door de wind. Dus ja. ja. uiteindelijk uh, 6, 8. Wat ga je daar nu allemaal doen? Nou ja, we gaan weer uh, eventjes wat mensen bellen. Uh, Jan Koelvoet, die gaan we bellen. voor zijn nieuwe single uh, Op een Dag zal ook voor jou de zon gaan schijnen. Gelukkig wel. Nou, <laughs> ja, nou, als ik nu naar buiten kijk... Dan... <laughs> nee, welke dag zeggen we er niet bij, hè? Dus, uh... En uh, even kijken, hoor. En dan hebben we ook nog uh, Jesse Arjaans. Haar nieuwe single uh, Hemelsblauwe Ogen. Dus niet Hemelsblauwe Lucht, maar... Uh, Ray Smit gaan we ook nog bellen. En uh, Dania en haar nieuwe sigel heet uh, Juanito. Juanito! Dat is nou, een mannetje. Het ja. is nee. geen Juanita. Nee, het is Juanito. <laughs> nou, dat wordt weer een leuke show straks. Daar om 6 uur, uh, Fred. Ja, ja en, uh, en uh, ja, de, 31ste, ja, van de 31ste van deze maand uh, hebben we dan uh, in ieder geval nog een, een, een live-optreden uh, uh, uh, eigenlijk hier oh, in de studio. Dus, Leuk! Uh, ja. Entertainer Live? Ja, dan, nou, dan uh, hebben we weer live iemand achter de microfoon. Oké. Okay. Nou een lange uh, ja, periode. Uh, ja, van stilte. Uh, ja. Maar goed, uh, oké. Okay. Dus Uiteraard uh, houden we wel rekening we met regels. regels. We wil je of klappen of hou je ook nog geheim? Uh, ze is er al een keer hier geweest. Hebben we ook, uh, Kijk, op, meer op, willen we niet weten. Gaan we zin, we... Op, op YouTube staat in ieder geval een filmpje van dat ze hier is geweest. Oké. Okay. Dus uh, ja, er zit inderdaad ook iemand uh, live te zingen met een biertje en een gitaar ernaast. Dus... Perfect. Nou, mie, mie wij, wij, niet, wij, gaan <laughs> wij gaan zoeken. Wij gaan zoeken. Nou, Fred, we wensen je heel veel plezier. Ja, om ons leuk uh, je weer gezien te hebben. Ja. Dus. Oké, okay, dat was uh, Fred Heij in de studio. En uh, voor ons zit het erop, vandaar dat ik het even afkap. Ja. Want uh, we gaan op naar het nieuws: weer van 5 uur. Maar morgen zijn we weer. Ja. Van twee, tussen 2 en 5, uiteraard met voetbal. We gaan het strand op, we gaan naar de reacties van de, de, de, de strandpaviljoens uh, eigenaren kijken hoe die uh, terugkijken op uh, alle regels in uh, dit seizoen. Dus uh, weer genoeg, genoeg, veel muziek natuurlijk ook. Uiteraard morgen weer, Zandvoort op zondag. Hele fijne zaterdagavond. Niet naar de kroeg, ook niet vroeg naar de kroeg. Maar gewoon uh, braaf naar huis. En, uh, tot morgen, dan zijn we er weer zometeen. Luisteren naar hè dat gaan we doen. Zeker weten. Okay. Altijd, mag altijd. Naar welk e-mailadres? Oh ja. Wacht even. Wacht wacht, ja, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ja. Ja. Zeg maar. Ben ik? Het? Ja. Oké. Www.zfmartisten.nl. Www.zfmartisten.nl. Www. Wat je zijn je nou? Ik heb het niet verstaan. Www. Punt ja? zfmartisten.nl. Oh, is niet zo moeilijk. Nee, nee toch? Oké. Oké. Okay. Okay. Veel plezier en uh, tot Dankjou. morgen. Dag. Doei doei.